Op radio 501. 501. 501 Classics. 14 minuten over 2 uur muziek afkomst van Angel I.N.O. Mozart. We herkennen het nummer als het, de, de track genaamd Blade Runner. Een hele goede nacht, goede avond House Classics tijdens de uh, ja, Radio Lee Marathon. En dat worden gehoorlijk zo gezellig. Ik ga lekker de muziek draaien voor jou. Terug naar de pioniers, de grondleggers van, van wat tegenwoordig natuurlijk de house scene is. Maar voorheen werd het gemaakt. Nou, Muziek fantastisch. Laten we daar maar even naar terug naar de jaren 80, eind de jaren 80, begin jaren 90. Ook deze van onze eigen held, Armand van Helden en The Witch Doctor.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 We'll De Paalse House Classics van Ken Lou en De, de, de Bouncer. Tegenwoordig hebben we de bouncer. Maar ja, de, vroeger had je gewoon deze de al. zo lang geleden. 23 jaar dus geleden om precies te zijn. Welkom bij de House Classics. Zondag onde vroeg of zaterdagavond laat, Whatever, maak niet uit. Schuif er even lekker aan, zet hem even, aan. maak je buren gek. Maar als je de slaap niet kan uh, vatten, dan uh, trek nog een lekker biertje open. Of steek iets op, je hier ook wat lekkers. Dat deze, deze uitzending. We gaan filmen met de volgende plat. Deze is ook lekker. Armando, die kan je ook. This You Right Now: House Classics. Radio 501. Tunes. je kent ze ook in een andere uitvoering, maar dit is de originele, Just As Long As I Got You. Nou, zoals we net, jij en ik samen, en welkom in het tweede uur van de House Classics. Tot de vier uur gaan we gewoon één uurtje door, met alles lekkere wat ooit is gemaakt. Wat dat is van deze, uit Nederland, Mr. Lee, en we hebben het druk, ik zeg, get busy. Dit is Radio 501. Ik denk je nog steeds een bijzonder warme. Welkom uh, zondagmorgen, zaterdagavond, whatever you want. House classic ik, daar ben je in beland. Het is half vier. Uh, kijk eventjes op de klok. En tegenover mij is aangeschoven: Arwin! Goedenavond. Goedenavond, goedemorgen goedenmorgen eigenlijk voor jou. Ja. Ja, ja, ja. ik, ik, ik kom net van boven. Ik heb lekker boven ja. een uiltje licht knappen. Ja. Er lagen toevallig wat uiltjes. Dus ik denk, weet je wat, ik pak er een en ik knap erheen. Oh, ah, lekker, toch? Dus dat ja. heb ik, Dat was echt uh, wel even. Uh, ik ben echt. Belachelijk fit straks. Dus je bent er echt zo meteen klaar voor. Ja, ik ben er keihard klaar voor. Blijf, blijf je nog je even hangen, of niet? Ik blijf even hangen. Jij gaat om vier uur draaien. Ja, vier uur. Samen met Kelly. Ja, en okay. Kelly die staat achter me in blakende ja, gezondheid. Kan ik je vertellen. Ja, Kelly is ook helemaal weer opgetrokken. Echt. Ja, dat moet uh, goed zeggen, wauw. gek. Blijf om de gezondheid van Kelly echt. Ja. En die blijft, ik, ik weet niet hoe ze dat doet hoor, dat meisje. Op haar leeftijd gewoon echt eventjes blijven slapen. En, en dan gewoon wakker worden. En diezelfde schoonheid en frisheid blijven behouden, die je eigenlijk altijd in toon krijgt. Ja, zo is het toch? Dat draait het om. Ik vind het knap. We zitten in de marathon. Even kijken wat op u zitten. Oeps. Oeps, let op. Er, je bent de land in uur 40, nog 20 uur te gaan Twintig 20 we, uur nog maar, Dan, dan, maken dan zijn we, we al 60 klaar. uur vol? Zeker weten. Weet je laat we gewoon anders de hele week doorgaan. Dat zou ook wel zijn. Ja. Ik zeg we maandag af, we wijzigen het de plannen. We hebben nog bier over, dus we kunnen <laughs> <hem> makkelijk volhouden. <laughs> Ik blijf hier nog een plaatje aan de andere kant van de internetverbinding doen. Dat is hier van deze. Trommels, nog wakker? Trommels, trommels, trommels, trommels, crapercon en 20 hens. Nou, ja, zet er daar maar een beetje op. Ik Doordat ze allemaal voorbij vliegen tijdens deze aflevering van de Radio 5 House Classics. Alex Party in a Saturday Night Party. Nou, dit zit ook op uh, de slotverrekening. Het is ondertussen al uh, zondagmorgen. En uh, ik kreeg een bezoekje binnen van, uh, van Danielle. En Danielle, jij zit daar uh, te wachten op jouw plaatje. En, uh, je hebt een plaatje aangepakt van D-Shake. Dus uh, het is heel simpel: een uh, berichtje op de Box En jij, uh, jouw plaatje wordt gewoon gedraaid. Daniel, voor jou deze D-Shake in de techno-trans. Radio fast. Goedemorgen met de Hé, service is hey, welkom. Met, met wie spreken wij? <laughs> Gaan we nu op Piet toe Wat zeg je nou? nou? met Victoria. We hebben één Hi, grote vraag. Victoria, hallo. Zat jij wakker? Ben jij uit de veren? Hoe is het jou ja, met je slaap gesteld? Nou, ik heb echt uh, net... Uh... Ik heb nu twee met ogen open. Ah, dus, uh, oh, wat heerlijk. Ja. Dus ja, wat wat zie onder? je zo allemaal als je je ogen opent? Wat heb je om je heen? Je hebt een slaapkamer. O, oh. Oh. Dat, uh, ja. nou, nou, dat klinkt een beetje slaap. Ja. Nee, inderdaad. Ja. Dus ik ga nu mijn bed uit. Ik ga zitten. En kom ruim. Ja, dat, is, dat, is inderdaad wel even, dat wilden we je wel even vragen. Uh, wil je alsjeblieft wel even gaan douchen eerst? <laughs> en dan kom je ja. gewoon lekker fris en fruitig hier. Uh, Weet je, dan kunnen we de ramen gewoon dicht laten als je binnen bent. Ja. Fijne uitzending. Ik vraag ja. me hierop. op. Tot straks. Hè. Hoi. Dag. Hoi. Dat zal meteen uh, Victoria. Ja, die komt uh, dus uh, onderweg naar de studio. Zometeen meteen om uh, 6 uur kan je daar gaan uh, naar luisteren. En zal meteen in zo'n 4 uur kan je gaan luisteren naar Arnold Tamaga en Kelly. Dat belooft wat te worden. Seks en uh, weet ik veel wat voor schuinig praten allemaal. Dit waren de House Classics voor uh, deze epochide van, de, uh, ja, van de Radio 5 en Marathon 3-jarig bestaan. Bedankt voor het luisteren. Sorry voor orde. is morgen terug om 6 uur een beetje rond de hele tijd. Ga ik ook op slapen. Dit is mijn laatste. Hij is the feeling.